Jacques met het nos de Zeeuwse bestuurders zijn teleurgesteld na een gesprek met de staatssecretaris Visser. Zij zei daarin dat ze de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet ziet zitten. Dat zegt de commissaris van de Koning Polman. De staatssecretaris Visser benadrukt na afloop dat er nog geen besluit is, maar dat ze grote aarzelingen heeft. De bestuurders zeggen dat de schade in de miljoenen loopt als de verhuizing niet doorgaat. Een eerste vaccin tegen het nieuwe coronavirus kan volgens de WHO over anderhalf jaar klaar zijn. De organisatie noemt het coronavirus een wereldwijde bedreiging die potentieel gevaarlijker is dan terrorisme. Het virus krijgt de naam COVID-19, een afkorting van coronavirus, disease en 2019. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat de strafeis verlagen... tegen de vriend en voormalig adviseur van president Trump, Roger Stone. Stone staat onder meer terecht voor liegen tegen het congres. Er was zeven tot negen jaar geëist. President Trump uitte daarover zijn ongenoegen op Twitter. Een van de aanklagers heeft nu ontslag genomen. De dood van een meisje van acht dat door haar vader werd doodgestoken... was niet voorkomen als betrokken organisaties anders hadden gehandeld. Dat staat in een rapport van de inspecties Gezondheidszorg en Justitie. De vader van het meisje heeft bekend dat hij haar heeft gedood. Hij had al dagen waanbeelden en bij instanties om hulp gevraagd. Toch konden de instanties volgens het rapport niet weten... dat de vader een acuut gevaar was voor het kind. Vanaf vannacht geldt in heel Nederland een ophokplicht voor pluimveebedrijven. Minister Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat de maatregel is genomen... omdat de vogelgriep nu ook is opgedoken in Duitsland. De ophokplicht geldt niet voor hobbykippen. In de Eredivisie zijn vandaag twee wedstrijden gespeeld... die afgelopen zondag waren afgelast vanwege de storm. FC Emmen won met 2-0 van FC Twente... en Sparta won in eigen huis met 4-2 van ADO Den Haag. Het weer, buien, vooral in het noorden met kans op onweer, hagel en witte sneeuw. Aan zee en stormachtige wind, vannacht 3 graden. Morgen enkele buien, maar aan de kust zo goed als droog en minder wind. en Een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Terug bij Pixel Radio Show 1372. We gaan beginnen met een goede bekende, Michelle Corressi... die uh, regelmatig op haar gitaaralbums aflevert. Maar ja, dit keer heeft ze zich bedacht... ze had een aantal singles, autumn singles, zoals ze het zelf noemt. En, uh, nou, een stuk of vier, vijf, en die heeft ze naar me toegestuurd... onder deze verzameltitel. En dan gaan we naar het eerste uh, stuk naar luisteren, S... This is once was zoiets. Seven Seas, dat is een, een wat ouder album van Marco May. Maar ja, we hebben haar verleden week of een paar weken geleden geïntroduceerd in deze radio show. En daar uh, ja, met Seven Seas uh, heeft ze een nieuwe aftrap. En daar uh, nou gaan we naar luisteren. Natuurlijk uh, Wolves Hearts met All Life Springs From Water... En, die, en Henk Wieman, een Nederlander, ja, compilatie, Senta Bianca, zo heet de track waar we naar gaan luisteren. En op de website peacefulradio.info vind je dan ook de website van Henk Wieman. Allemaal keurig in het Nederlands. Veel plezier bij Peaceful Radio Show 1372 hier op van Zandvoort.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 pianist John Fluker thanking you for listening to my music here on Peaceful Radio. Seja você o que quiser aja, aja, aja, o que houver. Seja o que for, saiba do que fala, mesmo que seja diferente de tudo que a outra gente.